Marian Hageman met het NOS Journaal. Het Internationaal Strafhof in Den Haag onderzoekt of Noord-Korea zich schuldig heeft gemaakt aan oorlogsmisdaden. Hoofdaanklager Ocampo onderzoekt de beschieting van een Zuid-Koreaans eiland eind vorige maand. Daarbij kwamen twee militairen en twee burgers om en er waren tientallen gewonden. Het strafhof onderzoekt ook het tot zinken brengen van een Zuid-Koreaans oorlogsschip. In maart kwamen daarbij 46 opvarenden om het leven. Staatssecretaris Veldhuizen van Zanten van VWS is voorlopig uitgeschakeld. Vrijdag viel ze bij een bezoek aan het ministerie van Algemene Zaken van de Trap. Ze brak een vinger en een middenvoetsbeentje en liep zware kneuzing op. Volgens een woordvoerder zal Veldhuizen van Zanten in elk geval deze week niet aan het werk kunnen. De Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten wil af van het proces verbaal. Dat wordt opgemaakt van verhoren van verdachten en getuigen. Volgens de advocaten is er in vrijwel elke strafzaak... wel iets op het procesverbaal aan te merken. Gevolg kan zijn dat een verdachte geen eerlijk proces krijgt. De advocaten willen dat alle verhoren met een camera worden opgenomen... en in het dossier komen... en dat er alleen een korte samenvatting op papier komt. Culturele instellingen die te weinig publiek trekken... krijgen geen subsidie meer van het Rijk. Volgens staatssecretaris Zelstra heeft de overheid... het particulier initiatief in de cultuursector de laatste jaren overgenomen... en dat vindt hij niet gezond... Zijlstraal wil niet alleen kijken naar artistieke kwaliteit, maar ook naar bezoekersaantallen, ondernemingszin en toegankelijkheid voor kinderen en jongeren. De politie in Amsterdam heeft een ondergronds bankiersnetwerk opgerold. De Recherche deed onderzoek naar de criminele organisatie die drugsgeld witwast. Met aanhouding van negen verdachten is dat onderzoek afgerond. De groep gebruikte onder meer een wasserette in de Amsterdamse Javastraat als dekmantel. Vandaaruit werden bankiers en couriers aangestuurd. Sinds mei zijn in totaal 30 mensen aangehouden en is ruim 5,3 miljoen euro in beslag genomen. Het weer, plaatselijk dichte mist, vanavond en vannacht droog. De mist breidt zich uit, vannacht lichte tot matige vorst, morgen overwegend bewolkt en droog. Het wordt 0 tot 3 graden. Dit was het NOS Journaal. In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 6.9. Zie in the flux thing and i saw everything boy bands and another one and another one And how it mixes in with mine uh, The way it feels to be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 But he can't.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 the sun this way number